De supporters van Wilon 2 kunnen nu weer opgelucht ademhalen. Omdat er gisteravond weer met 3-0 werd gewonnen van VVV Venlo. Ik sprak met de doelpuntenmakers Jordi Kroeks en Bartolome Ogbetje. Jij bij Jordi Kroeks. Hoi. Gefeliciteerd met de overwinning. Hoe komt het dat we nou een andere Wilon 2-zaak af, als afgelopen zondag tegen Sparta? Ja, ik denk dat we iets recht te zetten hadden vandaag voor de sporter en voor de staf. Ja, we winnen vandaag 3-0, we zijn er uitermate blij mee en uh, we moeten gewoon kijken naar zaterdag. En, ja, we moeten gewoon uh, goed recupereren en half uh, focus niet op zaterdag. Het is mooi dat je vandaag wint, maar uh, ja, we moeten gewoon uh, nu de stappen zetten en uh, gewoon zaterdag die drie punten ook gaan pakken. Ja, maar waarom ging het eigenlijk tegen Sparta niet en nu wel? Wat ging er anders? Ja, ik weet niet, misschien een ander systeem dat we spelen. We speelden met meer aanvallend voetbal. En, uh, ja, je ziet toch dat mij, ik en Mo, uh, ja, die, die individuele actie hebben. En, uh, ja, vandaag kreeg je die druk op de backs, er was de ruimte in de, bij de backs. En, uh, ja, dat ging gewoon goed vandaag. Ja. Jullie waren echt heel sterk op de flanken, maar we moesten wel wachten tot de uh, 44e of 43e minuut. Ja, en dan uh, na de tweede helft dan scoren gelijk twee doelpunten. Dus uh, ja, wel in 3-0 en dan, uh, dan was het klaar. Ja, hier. Wat ging er door je heen toen je scoorde? Ja, zo lekker ik juist als zei, je, ja, je hebt vijf maanden, zes maanden niet gespeeld. En, uh, ja, er gaat toch iets door dat, dat je toch wilt scoren. En uh, ja, dan scoren die goal, loop je naar je vrouw en met die ja, toch vijf, zes maanden heeft gesteund. En dan wil je ze toch iets teruggeven. En uh, daar ben ik gewoon uitermate blij mee. Dat is heel belangrijk voor jou natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ik ben een echte familieman. Uh, mijn vrouw steunt, me, mijn kinderen steunen me. Uh, ja, ik heb er veel aan, heel veel. Ja. Smaakt in ieder geval naar meer, komende zaterdag Heracles. Wat verwacht je daarvan? Zien we dan ook weer zo'n fanatiek Willem 2 als vanavond? Ik hoop het wel. We moeten gewoon zo blijven doorgaan en dan, dan komt de rest wel vanzelf.